1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Goedemiddag. Belastingdienst kwam met tip over Van Rij. Argentinië doet nieuwe poging om Valklands terug te krijgen. En veel meer schademeldingen naar Beving Loppersum. Het weer en hier naar wat regen of motregen. Temperatuur 9 graden te wadden en een graad of 11 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Een ambtenaar van de Belastingdienst heeft in maart 2012 aangifte gedaan tegen de Roemondse wethouder en Eerste Kamerlid Jos van Rij. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS en regiozender L1 voerden met betrokkenen. Volgens een bron rond het onderzoek kreeg de Belastingdienst, naar aanleiding van eerdere berichten in Dagblad de Limburger. begin 2012 belangstelling voor projectontwikkelaar Piet van Pol en zijn relatie met wethouder van Rij. Een belastinginspecteur stuitte naar verluid al snel op aanwijzingen voor mogelijke ambtelijke corruptie. Daarop deed hij aangifte bij justitie.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 Het Openbaar Ministerie vindt de opgelegde straffen gewoon te laag. Uh, het OM herkent zich niet in de motivering van, uh, van de rechter dat het gaat om uh, een, een, een, een nacht als andere nachten. Het gaat om oud uh, uh, en nieuw. En dan worden er vuren, uh, uh, vuren gemaakt, er wordt vuurwerk afgestoken, er wordt veel alcohol genuttigd. En dat zijn allemaal ingrediënten dat een zaak uh, behoorlijk uit de hand kan lopen. En uh, politiemensen en andere hulpverleners moeten gewoon hun werk kunnen doen. En vandaar dat het Openbaar Ministerie bij oud en nieuw. 75 procent hoger eist dan gebruikelijk... ...en daarbij ook nog 200 procent meer eist... ...als het gaat om uh, geweld tegen uh, medewerkers met een publieke taak. Vandaag staan opnieuw vijf verdachten terecht... ...die zich met oudjaar hebben misdragen. Ander onderwerp Nederland leidt vanaf dit jaar verlies op de miljardensteun... ...die aan de banken is verleend. Dat heeft minister Dijsselbloem van Financiën gezegd... ...op een nieuwjaarsreceptie van de PvdA in Nijmegen. Hij zal hierover nog een brief sturen aan de Tweede Kamer.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 Zo begint de brief die de Argentijnse president Christina Kirchner vandaag in de Britse krant The Guardian liet plaatsen. Kirchner richtte zich direct tot premier Cameron en vraagt hem de Valkland-eilanden terug te geven. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. Mark, goedemiddag. Een oproep aan premier Cameron via de Britse pers. Een vrij ongebruikelijke stap, denk ik. Ja, het is inderdaad opvallend dat ze een Britse krant gebruikt. Maar dat Christina Kirchner de Valklandsdiscussie weer op de agenda wil krijgen, dat past wel in een patroon... En ze doet eigenlijk van alles om de eilanden terug te krijgen op de agenda. Vorig jaar nog bijvoorbeeld, tijdens de top van de G20... toen probeerde ze de Britse premier Cameron nog een envelop in de hand te duwen met een brief. Daar zat gewoon een brief in over de Falklands. Nou, Cameron nam die brief niet aan. Dat werd uitgebreid gefotografeerd natuurlijk. En in Argentinië werd het gezien als een succesvolle mediastunt. En zo had je ook nog een controversieel videoclipje rond de Olympische Spelen. Kortom, dat president Kirchner probeert aandacht te krijgen voor de Falklands. ...dat is al heel lang een belangrijk doel van haar... En als je nou in het hol van een leeuw zo'n brief publiceert... nou, dan krijg je aandacht. Het werkt dus. Het is eigenlijk heel logisch dat ze die brief plaatsen in een Britse krant. Ja, Kirsten wil dus uh, de, de Malvina's, de falkland eilanden in belangstelling houden. Ze stookt het vuurtje op. Lukt dat? Ja, stookt het vuurtje op. Dat is ook een beetje in haar belang. Want thuis staat ze onder grote druk. De economische situatie is uh, belabberd. Je moet je, de, de, de officiële cijfers weten we niet, maar de inflatie is waarschijnlijk rond de 20 procent of meer... Vorige maand waren er plunderingen in het land. Het IMF, uh, het IMF zou deze maand Argentinië wel eens een rode kaart kunnen geven. En de populariteit van Kirsten is echt gekelderd. Als de kranten het nou uh, hebben over de Falklands en niet over de economie... dan ja, is dat voor de president natuurlijk een stuk prettiger. Ja, in ieder geval een mooie, af... waarover... nou, mooie afleidingsmanoeuvre. Ik geef het naar uh, Anne Sane, een correspondent in Londen. Wat gaat uh, Cameron hierop antwoorden? Een keurige bedachtzame brief terugschrijven? Nee, nee, David Cameron probeert het brieven schrijven te vermijden. Uh, sterker nog, hij wil zo min mogelijk in, uh, deze discussie, of hij wil, ja, buiten deze discussie blijven. Uh, daarom liet hij vandaag ook zijn woordvoerder duidelijke taal spreken. Hij liet weten dat hij er niet over denkt om te onderhandelen over een eventuele Argentijnse soevereiniteit voor de Falklandeilanden. eilanden en zei David Cameron vandaag ook dat hij er alles aan zal doen om de eilanden Brits te houden. Want voor de Britten is het namelijk een gedane zaak. Dertig jaar geleden is er een oorlog gevoerd om de eilanden. Die hebben de Britten gewonnen. Er zijn pas herdenkingen geweest. De meerderheid van de eilandbewoners wil bij Groot-Brittannië blijven horen. Dus voor de Britten is het duidelijk. De Valkland-eilanden blijven gewoon Brits. Verre van Cameron. Maar leeft deze hele kwestie eigenlijk nog bij de, bij de gewone Brit, de man in de straat, zeg maar? Niet echt bij het Britse publiek. Ik denk niet dat ze de toespelingen over de Falklandeilanden eilanden erg serieus nemen. Het begint zo langzamerhand ook wel een beetje een welis niet spelletje te worden voor de meeste Britten. Maar belangrijker natuurlijk zijn de Britse eilandbewoners van de Valkland. Die kan het wel wat schelen, natuurlijk. En de meerderheid van de eilandbewoners wil zelf dus ook gewoon bij Groot-Brittannië blijven horen. Uh, vorig jaar, vlak voor het 30-jarig jubileum van de, van de oorlog en vlak voor de herdenkingen, heeft de regering van de eilanden een referendum afgekondigd uh, om aan Argentinië duidelijk te maken dat ze onder Groot-Brittannië willen blijven vallen. Uh, dat referendum zal in maart gehouden worden. En na de uitkomst hopen de eilandbewoners voor eens en voor altijd duidelijk te kunnen maken aan Argentinië. Wij willen Brits blijven en daarmee uit. Anne Sane, correspondent in Londen, dankjewel. Hetzelfde geldt voor Mark Bessems in Latijns-Amerika. Het is het los journaal met Gert Kluk. De vrouw die is aangehouden in verband met het doodsteken van een meisje in IJsselstein... is inderdaad de moeder van het meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waarschijnlijk waren er problemen binnen het gezin, zegt een woordvoerder. Gistermiddag vond de agent in een huis in IJsselstein een zwaargewond meisje van 16. Ze was niet aanspreekbaar. Korte tijd later overleed ze. De 42-jarige moeder is direct aangehouden. Probleemloos aangifte doen wordt vanzelfsprekend nu de nationale politie er is. Dat zei de nieuwe korpschef Gerard Bouwman bij zijn beëdiging vanochtend. Het moet voor burgers makkelijker worden om informatie te vinden... over het bereiken van de wijkagent, zaken als vermissingen en verdachten... die gezocht worden. De 25 regionale politiekorpsen en het KLPD zijn sinds 1 januari opgegaan... in de nationale politie. Dat korps bestaat uit tien regionale eenheden... die bijna alle operationele taken gaan uitvoeren. Politiebond ACP was niet bij de beëdiging aanwezig... Volgens ACP-voorzitter van de Kamp zijn de verwachtingen te hoog en wordt er in de nieuwe situatie te veel druk op sommige agenten gelegd. Korpschef Bouwman erkent dat er veel wordt gevraagd en vraagt daar tijd voor. Gun ons de tijd en de gelegenheid, want ons wacht een loodzware klus die veel energie vergt. En ik ben er overtuigd dat wij op termijn de hogespannen verwachtingen waarmaken. De hele operatie rond de zogenoemde triltoren bij de A12 in Utrecht heeft Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwdienst 4 miljoen euro gekost. Het pand werd in de zomer ontruimd toen vreemde trillingen in het gebouw werden gevoeld. De medewerkers werden tijdelijk elders ondergebracht en konden pas eind december terugkeren. Uitgebreid onderzoek bracht aan het licht dat de trillingen werden veroorzaakt door de glazenwasinstallatie. Die wordt voorlopig niet tijdens kantooruren gebruikt. Er komt een ander systeem.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 Vanaf 10 januari mogen winkels geen doosjes paracetamol van meer dan 50 stuks verkopen. Alleen in apotheken is dat straks nog toegestaan. De reden is het al jaren stijgende aantal zelfmoordpogingen met paracetamol. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen besloot de verkoop van de pijnstiller in 2011 aan banden te leggen. En hoopt met kleinere verpakkingen het aantal vergiftigingen door paracetamol tegen te gaan. Voorzitter Bert Leufkens. We hebben voldoende aanwijzingen dat er een samenhang is, dat er verband is... Dus uh, veelvuldig veel is uh, paracetamol uh, gebruik, vaak uh, overgebruik. En, en, en ja dit soort vergiftingen en het, het college heeft van oordeel dat dit een, een belangrijke maatregel is om, uh, om meer gebruik, maar ook dus dit soort zelfmoord te voorkomen. Een overdosis paracetamol kan leiden tot levenproblemen. Daarvoor moet iemand wel minstens 21 tabletten in één keer innemen. Staat in het rapport. Sport. Trainer Art Langeler en zijn assistent Jaap Stam vertrekken na dit seizoen bij voetbalclub PEC Zwolle. Vier jaar stonden ze aan het roer bij de club. Onder hun leiding promoveerde PEC naar de Eerdivisie. Art Langeler hebben we aan de lijn. Meneer Langeler, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom vertrekt u bij Zwolle? Nou, is het zelf al, na dit seizoen ben ik uh, zelfs 5,5 jaar fulltime bij Zwolle in dienst. En uh, op een gegeven moment uh, ga je voor jezelf evalueren of het uh, voor jou nog zinvol is om daar nog een langere periode aan, bij aan te plakken. Gelukkig heeft de club uh, de intentie uitgesproken om dat ook graag te willen doen. En na beraad met mezelf en mijn directe omgeving hebben besloten om daar niet op in te gaan. Ja, het is nogal wat om in deze tijd een meerjarig contract af te slaan. Uh, hebt u soms een aanbieding van een andere club op zak? Nee, ik pretendeer daarin nog wel wat geestelijk onafhankelijk te zijn. Dus uh, natuurlijk is het zo dat je wat zekerheid uh, opgeeft voor wat onzekers. Maar, uh, nou ja goed, uh, andersom... Uh, is dat zo dat je af en toe uh, je gevoel moet volgen? En uh, voor mij is, het, is het gevoel op dit moment dat het, uh, dat het goed geweest is. En kan het zijn dat u buiten het voetbal een baan gaat zoeken? Ja, dat zou kunnen. Ik kom oorspronkelijk uit onderwijs en met name het beleid in het onderwijs spreekt me aan. Maar ook het beleid binnen voetbalorganisaties uh, heb ik wel wat mee. Dus ik ben met dat wel iets breder georiënteerd dan alleen maar uh, voetbaltraining. Ja. Maar iets concreets heeft u nog niet? Nee, nee, nee, nee. Vanochtend zijn de spelers geïnformeerd. Hoe reageerden ze? Nou ja, zoals je hoofd de spelers reageren, nogal teleurgesteld, en ik krijg veel, uh, nou ja, veel, veel, jongens die aangeven van, uh, jammer, graag anders gezien. Dat zou natuurlijk voor een, uh, voor een trainer een goede signaal. Maar u blijft bij uw besluit. Uiteraard, ja. Dank u voor deze toelichting. Ja, graag gedaan. Het is de tijd van de nieuwjaarsreceptie. Zo ook bij Herakles Almelo hebben ze inmiddels het glas gegeven. Voorzitter Jan Smit maakte van de gelegenheid gebruik... om een emotionele oproep te doen. Het voortbestaan van de club is in gevaar. Er moet absoluut meer steun komen voor de bouw van een nieuw stadion. Wij zijn ten einde raad als bestuur en medewerkers. Wij kunnen het niet langer alleen. Ik doe dan nog een beroep op al onze supporters en sponsoren. Ons in, ons in ons streven om te komen tot de bouw van een nieuw stadion... ...op korte termijn te steunen. Spreek de politici aan. Kom met ons de volgende keer naar het gemeentehuis en help ons. We kunnen het helaas niet alleen. Wij zullen geen goede spelers kunnen binden aan onze club. Wij zullen geen nieuwe spelers of goede trainers kunnen contracteren. Omdat zij immers ook zien dat wij zonder een nieuw stadion bezig zijn met onze eigen ondergang. Bestuursleden zullen afhaken. En ontslagen bij personeel bij raakles zullen helaas moeten volgen. De gemeenteraadsleden die zullen de verantwoordelijkheid moeten nemen. Die zullen nu moeten kiezen. Wij zijn als Irak, als Almelo-bestuur, bereid om door te gaan... om de schouders onder te zetten... deze prachtige club- in divisie te laten, te laten blijven bestaan. Maar we kunnen er niet alleen. De hoofdpunten deze uitzending Affaire van Rij... begon naar tip ambtenaar Belastingdienst. De Argentijnse president Kirchner vraagt Cameron... per brief om teruggave van de Falklandeilanden. De Britse premier reageert meteen en zegt geen sprake van...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 Ja, en ze zijn niet de enige waarvoor na de feestdagen de relatie eindigt. En hoe dan verder, zeker als er ook nog kinderen in het spel zijn. Ik praat erover zometeen met Margriet van Ham... voorzitter van de Vereniging Familie Mediators Nederland. Haar hebben we uitgenodigd voor een werklunch. Dan is er daarna in de praktijk, dat gaat deze week over yoga...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 Ja, de feestdagen zijn voorbij en voor best veel mensen is dat reden om een eind te maken aan de relatie. Traditioneel is het begin van het nieuwe jaar, maar ook het eind van de zomervakantie trouwens. Het moment waarop mensen de scheidingspapieren aanvragen. En dat gebeurt in de beste gezinnen. Gisteren werd dus bekend dat het sprookje tussen Sylvie en Rafael van der Vaart over is. Maar hoe zorg je nou dat je zonder veel kleerschuren uit elkaar gaat en helemaal als er kinderen bij betrokken zijn? Ik ga over praten met uh, Magriet van Ham, mediator bij het bureau Ouderschap en uh, Scheiding. En ook voorzitter van de vereniging Familie Mediators Nederland. Dag mevrouw van Ham, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Merkt u ook dat het in januari drukker is? Ja, dat klopt. Dat begon al op tweede kerstdag uh, dit jaar, to het afgelopen jaar. Toen kreeg ja. u het eerste telefoontje al binnen? Ja. <laughs> Was het voor of na het diner? Nog voor het diner. Heeft u daar een verklaring voor dat het dan juist na die feestdagen is? Dat dat een piekmoment is? Ja, ik denk dat mensen dan uh, het verschil voelen tussen schijn en werkelijkheid. Je probeert het nog leuk te hebben met elkaar tijdens de vakantie... Hè, of tijdens een familiediner, maar als het dan mis is dan ga je op een gegeven moment zo balen van het schenen ophouden... en doen alsof je gelukkig bent, dat er dan plotseling een uitbarsting kan komen... Ja, of die kerst, uit je tenen komt. De kerststress is dan misschien net de laatste druppel of zo... want mensen zijn toch ook altijd wel een beetje gestrest in die dagen? Ja, ik denk niet eens dat het te maken heeft met het braden van de kalkoen... maar uh, puur met uh, het gevoel van, ik zit hier toneel te spelen... Mm. Dan wordt, dat, dan wordt dat nog duidelijker eigenlijk ja, op zo'n moment misschien. Ja, nog harder. He, dan voelen ze zich nog ongelukkiger. Hm. Speelt de crisis eigenlijk mee? Nee. Nee, dat had ik even gedacht. En het is één keer geweest uh, dat het een rustig maandje was... december na de Lehman Brothers-val... Uh, maar daarna is het gewoon weer verder gegaan. He, je merkt wel dat er crisis is doordat mensen met uh, onverkochte huizen zitten. Mm. He, want dat brengt best de extra ellende mee. Je zou misschien maar... kunnen zeggen dat de crisis juist wel de reden is dat mensen langer bij elkaar blijven. Ja, dat had ik eigenlijk ook gedacht. He, maar ik geef ook relatietherapie. He, dus ze kunnen bij mij zowel scheden als lemen. Maar uh, ik heb eigenlijk geen verschuiving gemerkt. Nee. Nee, crisis geen invloed, dat kunnen nee. we wegstrepen. Ja. Um, u, ja. U, u zei het al, mediation, hè? Wat, wat zijn nou daar de voordelen van? Uh, ik denk dat het een grote voordeel is dat er iemand zit... die er voor beide mensen is... en hun beide probeert na te denken over zichzelf... en hun eigen inbreng hun eigen aandeel en alle ellende... zodat mensen weer een beetje uit hun verkokering komen. Maar hoe moeilijk is dat voor u eigenlijk? Als u dan aan de andere kant van de tafel zit en u hoort dan die verhalen... je hebt toch automatisch wel dat je denkt... ja, daar zit veel meer in dan wat hij zegt of wat zij zegt? Ja, nou, je wordt door de jaren heen uh, steeds minder oordelend. Tenminste, dat merk ik uh, bij mezelf. Uh, hè, er is altijd een verhaal achter. Dus ik word eigenlijk alleen maar kalmer en nieuwsgieriger. Uh, benieuwder. Hè, dus ik laat hen ook echt veel vertellen... Ja. He, de, dat willen mensen ook de eerste keer meestal he. soms geven ze aan ik wil nergens over praten he. en als ze dat allebei zeggen nou, dan regel ik het gewoon maar uh, heel vaak hebben mensen toch wel behoefte om van elkaar te horen uh, hoe het zover heeft kunnen komen want een scheiding gaat meestal onverwachts he. je loopt er al maanden mee rond maar het komt ineens uit je tenen He, dus ochtends, op zondagochtend, terwijl je aan het aankleden bent, dat je ineens jezelf hoort zeggen: Ik stop ermee. Uh -huh. Dus het is voor die ander nog onverwachter. He, ook al was die meestal ook al ongelukkig. Nee, maar ik net zeggen, en dan wil je er ook... graag over praten. Want dat, want dat geeft toch ook aan dat, dat, dat, dat... ik denk dat dat wel een van de grote problemen is... Uh, in, in een relatie, het communiceren met elkaar. Bedoel, als, je, als het niet ja. goed gaat, dan, dan had je dat ook wel eerder mogen zeggen... dan laten we zeggen, net voordat de druppel, de laatste druppel is gevallen. Ja, en dat proberen we ook bij uh, relatie-mediation aan te pakken. Dat je zegt wat je denkt en dat duidelijk zegt. He, want de mensen hebben vaak wel signalen gegeven in hun eigen... Opinie, ja. hè, maar die zijn niet overgekomen bij de ander. Ja. Mevrouw van Hammoe, hoeveel scheidingen op zichzelf zelf achter de rug? Uh, ik ben ooit één keer gescheiden. Oh, okay. Maar dat is al uh, 24 jaar geleden. Kijk aan. Kijk aan. Nee, want het is altijd wel mooi dat mensen die daar deskundig in zijn... die hebben vaak zelf ook de nodige ervaring. Natuurlijk. En uh, in dit vak zitten veel beunhazen... want je hoeft er niet officieel een diploma voor te hebben. Nee, een mediator is net zoals een psycholoog. Geen beschermd uh, beroep. Dus het is heel belangrijk om te kijken of iemand ook NMI-mediator is. Hè, want dan ben je geregistreerd bij het uh, Nederlandse Mediation Instituut. En wat zegt en, dat dan? Welke garanties krijg je dan? Nou, dan is in ieder geval een heel streng uh, tuchtrecht. Dus die mensen moeten zich aan allerlei regels houden. Hè, onpartijdig, uh, vertrouwelijk en uh, deskundig. Hè. Je moet geen dingen aanpakken die je niet kunt... En daarom is er ook sinds 1 januari een register voor familiemediators. die aan extra zware eisen voldoen. vergeleken bij een gewone registermediator. Ja. Goed, dus als je in zo'n situatie zit. even letten op dat bordje NMI. als dat ergens op de deur hangt. Even nog naar de situatie nu. bij de Van der Vaartjes. Stel, ze komen bij u. waar, waar begin je? Als je zo'n zaak voor je krijgt? Uh, nou, dan zou ik bij hun ook beginnen met... Uh, van hoe willen jullie het uh, overbrengen naar de pers? He, dus aangenomen dat ze meteen op 1 januari gekomen waren. He, volgens mij hebben ze ook een goede adviseur gehad... die meteen heeft gezegd, geef even een interview aan, aan Beeld, en zeg dat en dat. Maar uh, ik begin altijd met uh, uh, de kinderen... Dat is heel erg belangrijk, van ja. hoe ze dat uh, gaan doen. Want via de kinderen, uh, in dit geval één kind... Uh, kun je weer in je verantwoordelijkheid komen. Hè? Want ze zullen allebei helemaal van slag zijn geweest... Uh, na de gebeurtenissen van uh, ja. de nacht van uh, Oud en Nieuw. En uh, dan, dan loop je de kans dat je jezelf heel erg gaat rechtvaardigen... Ja. Je, je begin... en streng wordt je voor je begin... de ander... Je begint bij de kinderen, zegt u, dat is vaak een mooie manier... om, uh, om het in ieder geval aan de gang te krijgen. En is het nog ja. lastig als mensen heel veel geld hebben? Het schijnt dat ze best wel wat geld hebben, die twee. Ja, lastig en een voordeel. Hè. Je hoeft in ieder geval niet uh, te denken van... goh, moet ik terug naar mijn vader of mijn moeder? Hè, als het onhoudbaar is om in, in huis uh, te zitten. En, uh, maar nee, ik vind geld eigenlijk niet, uh, niet uitmaken. Hè. Of je nu 800 euro per maand een alimentatie kwijt bent... Of, uh, 30.000 per maand, uh, het doet altijd pijn. Ja, ja. En je geld delen uh, doet ook pijn. Ik kom zo nog even bij u terug. Als de, als de partijen er namelijk niet uitkomen met de mediator... dan komen ze terecht bij een advocaat. Marjan Bosman, goedemiddag. Goedemiddag. U bent advocaat bij Kouwenberg Bosman Fokker... gespecialiseerd ook in familierecht. Dat ook, ja. Hoe gaat het nou in zijn werk? Mediation is mislukt. mislukt. Uh, wat is dan de volgende stap? Nou, bij voorkeur zou ik zeggen, dan uh, ga naar een advocaat die uh, familierechtsspecialist is. Dus inderdaad, uh, bij mediators, kijk als NMA-mediators uh, zijn. Bij advocaten die, uh, uh, dat is nog ook al bij, het strafrechtadvocaat, is echt een totaal andere tak van sport als uh, familierecht. Dus uh, kijk naar de, een, een, een VFAS'er, een, een vereniging familierechtadvocaten uh, en uh, scheidingsmediators... Ja. Die, uh, die spreken dezelfde taal, dus bij, bij voorkeur als beide partijen een, uh, een vast advocaat hebben... dan uh, is meestal toch wel de eerste stap om te kijken of je een, een veergesprek kan inplannen. Uh, die advocaten hebben meestal wel, uh, wel even overleg met elkaar uh, vooraf. Want, want een rechter zegt toch eigenlijk ook in, nu tegenwoordig altijd van... Uh, ze proberen er toch eerst zelf weer uit te komen. Zeker, zeker, ja. zeker. Dus in feite ben je dan ja, toch ook zeker. weer aan het mediaten. Ja, ja, dat klopt. He, uh, voordat je uh, kan gaan scheiden moet er een ouderschapsplan zijn. Uh, hoe je het gaat doen met de kinderen. En uh, he, na mislukte mediation moet er nog steeds een ouderschapsplan komen. Dus of je wil of niet, uh, die ouders die moeten uh, door één duur kunnen blijven ja. gaan... Uh, om die kinderen groot te krijgen. Ja. Hoe, hoe vaak eindigt toch zo'n zaak in de, in de rechtszaal uiteindelijk... die u ja. onder handen krijgt? Oeh, nou... Ik, ik, ja, ik denk dat het een beetje 50-50 is. Ik denk, het hangt er dus ontzettend vanaf uh, of beide partijen een, uh, een, een familie advocaat hebben. Ik denk dat het een groot verschil maakt. Uh, he, die spreken meer eenzelfde taal en ze en, en, he, dus hebben dezelfde opleiding gekregen. Waarin ook he, die kinderen voor, uh, voor alles gaan. En uh, daar praat je op een andere manier mee. En uh, ja, als het mislukt uh, hey, in overleg, het, kan, het hoeft ook niet eens zo slecht te zijn hoor. Want uh, hey, als een rechter beslissing neemt, kan het ook rust geven in een ontzettende ja. uh, emotionele moeilijke situatie. Want ja. het is natuurlijk uiteindelijk ook een heel zakelijk verhaal. Uh, inderdaad, je besluit uit elkaar te gaan. Maar ja, ja goed, uh, je ja. zit met geld, uh, je hebt samen dingen opgebouwd natuurlijk. Uh, dat, dat moet allemaal eigenlijk goed geregeld worden. En uh, op het moment dat die scheiding er is, ziet iedereen dat niet altijd even helder meer. Over dat, het algemeen. Klopt. dat klopt. Heel handig dat je een advocaat hebt die uh, je daarin goed begeleidt. Ja. Loopt het ook wel eens helemaal uit de hand? Jawel, helaas. Dat loopt wel eens helemaal uit de hand. Er zijn uh, mensen die procederen jaren. En dan is uh, vijf jaar uh, komt gewoon voor. Ja. Maar u het eigenlijk dat eigenlijk toe. steeds minder, is mijn indruk. En steeds meer mensen zien in, uh, het heeft helemaal geen zin. Uh, dit doet pijn en hier moeten we doorheen om verder te kunnen. En uh, die dan toch wel vrij snel het uh, zakelijke inzicht hebben. En juist daarom uh, met z'n tweeën besluiten om naar een echt schijnsbemiddelaar te gaan. Een ja. schijnsmediator. Ja. Want ja, dat is één uurtarief uur in plaats van twee... Uh, uw tarieven, om het zo maar te ja. zeggen. En, en, en zou u dat... Want in feite zitten die mediators natuurlijk wel een beetje in uw, in uw wijk, zou ik maar zeggen. Ja, maar als dat als... doet u zelf ook. Oh, dat, ja, dat doet u zelf ook nog. Ja, ja, oh, dat is wel handig, ja. U eet gewoon ja. van beide de Ja, en ik, denk, ik heb ook niet gezegd dat uh, pas na een uh, mislukte mediation uh, we naar een advocaat gaan en uh, er dan geprocedeerd gaat worden. Het is ook uh, vaak genoeg andersom. Mm. Uh, dat uh, partijen aan het procederen zijn en gewoon zien, ja, hier komen we helemaal niet uit. Het gaat nog eindeloos duren. De wachtleider yeah. bij een wegbank, zijn eindeloos. Over een half jaar een keer aan de beurt. Dus laten we dit... Uh, dit en vaak moet het ook. Hè, er moet gewoon een oplossing komen. Yeah. Er moeten uh, afspraken worden gemaakt. Nou, en dan zit je alsnog bij een uh, mediation. Ja. Bijvoorbeeld twee advocaten die partijen naar een mediator krijgen. Ja, dat komt klopt. ook voor. Ja, gebeurt ook. Ja. Uh, dus eigenlijk, eigenlijk is, is het een beetje uh, ja, in elkaars verlengde juist. Uh, dank ja. dat u even aan de telefoon kwam. Marjan Bosman, advocaten bij Kouwenberg, Bosman en uh, Fokker. Uh, ik ga nog even terug naar Margriet van Ham. Mediator dus ook uh, van die uh, vereniging. Uh, de vereniging Familie Mediators. Daar is hij voorzitter van. Um, nou ja, eigenlijk hebben we dat al uh, een beetje gezegd. Maar ik was nog wel even benieuwd. Hoe, hoeveel van die gesprekken doet u eigenlijk op een dag? Ik doe er twee per dag. Ik heb gemerkt dat dat uh, het maximum is. Want het is best absorberend werk. Ja. Dus ik heb er s ochtends één en s middags één. En verder is het handig dus, als je dat vak ooit wil gaan doen... dat je niet te oordelend bent en in ieder geval goed kan luisteren. Ja. ja, dat is ontzettend belangrijk. En goed kijkt en observeert. He, want je leest veel op gezichten. En uh, ja, dan is het belangrijk om te zeggen, ik zie u denken. Wat denkt u op dit moment? Ja. Leer de mensen om zich uit te spreken en voor hun wensen op te komen. Is, is, en vooral onder, uh, ja, voor hun belangen op te komen. Ja. Is, is er een memar, memorabele zaak? Uh, mensen bij wij spreken die nu, nu nog af en toe bij u op de koffie komen... zeggen van wat, wat, wat mooi, niet dat je ons er toen doorheen hebt gesleept. Nou, dat soort zaken heb ik inderdaad. Uh, he, dat mensen contact uh, houden. Hè, of af en toe nog eens even terugkomen als de situatie uh, veranderd uh, is... U wilt natuurlijk voorbeelden horen. Geen naam of geen namen, telefoonnummers. Nee, zo, nee. Hè, maar dan wordt het zo gauw herkenbaar. Ja. Nee, maar ik bedoel ook meer nog van dat ze bij u zitten en dat het nog wel weer goed komt. Is dat wel eens gebeurd? Ja, want ik krijg toch vaak mensen die, uh, die twijfelen of dat nu echt het beste is. En uh, dan zien ze dat er ook re relatie mediation wordt gegeven op mijn bureau. En uh, die komen dan, en dat gaat heel vaak, kan het nog goed gaan dat dus er nog een spoortje liefde is, althans. Ja. Hè, het is moeilijk als iemand echt. Smoor verliefd is geworden op een ander, he, dan, dan, dan, dan, dan moet je vertragend te werk gaan als mediator. Zeggen van jo, neem nu geen stappen, want je bent verliefd en uh, ja. dus ontoerekeningsvatbaar. Neem geen grote beslissingen. Ja, ja. Goed, Nou, eh, allemaal aanleidingen van die zaken in, in Duitsland dat we hier over spraken. Het is goed voor ons allen om te weten, want voor je het weet zit je maar zo in het schuitje. En dan uh, is het handig dat je weet waar je dan terecht kunt. Magriet van Ham, hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Anne van der Veen, deze week in de wereld van de yoga. Vooral de nieuwe fysieke vormen van uh, yoga zijn populair. Anne gaat langs bij Koen Buchter... die met zijn website koensquest.com antwoord zoekt op prangende levensvragen. Hij zegt dat de fysieke inspanning helemaal niet nodig is... om toch de rust van de yoga te ervaren. Kijk eens gewoon naar het paard. En probeer eens er niet gelijk iets van te vinden... Gewoon observeren. Aanwezig zijn. Bewust aanwezig zijn. Je, je hoort in de spiritualiteit dat mensen zeggen... Ja, je moet je bewust worden. Je moet sowieso je, helemaal niks. Maar bewust zijn van dit paard. Kijk, hij is helemaal aanwezig. Zie je hem? Ja, in, ineens maar, maar je dan je denk ik dus schattig. Je denkt schattig. En dan is het een schattig paard in plaats van een paard. Ja, ik probeer gewoon te kijken. En voor mij is het... Ja, een wezen. Het is ook wel eens lastig als journalist dat je van allerlei dingen, dingen moet vinden of dingen per se te weten wil komen. Nee, soms is het ook leuk om gewoon dat paard te ervaren. Oh, goshie. oh ja, kijk, daar ga ik alweer mis. Inademend, breng de rechterhand zij, zijn omhoog met de handpalm naar buiten. Ik ben Jeanette Helbon en ik geef sinds 1989 les. Ik beoefen yoga al meer dan 30 jaar breng je het gewicht naar die hielen toe en dan vanuit die hielen... Je Jeannette is docent aan de Saswita-opleiding, de oudste yogaschool van Nederland. Was ik gisteren nog in een lokaal van 40 graden en was het fysiek heel zwaar? De Saswita-methode richt zich meer op het geestelijke aspect van de yoga. Hoe beide voeten contact maken met de aarde. En we gaan niet sporten. Uh, ik ga jou een, uh, een yogales geven oh. zoals we uh, bij Saswita gewend zijn. Nog een tip? Geef je over. Moeilijk hoor. En richt je aandacht nu op dit moment... Vanuit Soswita leer je eigenlijk, maar ik moet eigenlijk zeggen... ervaar je eigenlijk dat het meer gaat naar de verstilling. Meer gaat het ervaren van binnenuit, het ontmoeten van jezelf... Uh, het voelen. He, zoals je, je zal bepaalde asana's, yoga-houdingen, zal je herkennen van de andere tradities. Maar het is ook meer de manier van voelen. De manier, uh, de manier van naar binnen gaan met je aandacht. De verstilling. Voel de rekking naar rechts en adem in langs de rechterkant tot in de toppen van de vingers. En uit laat vallen. Ah, Ik wijs ergens na, dus Het is niet zozeer, je moet niet mijn woorden per se zo letterlijk nemen. Het gaat over van, kijk, de beest dit beest, dit ontmoeten we nu. Nee, ik vind het een lief paard, maar ik probeer hem echt te ontmoeten. Wat, wat staat hier nou eigenlijk? Dat is yoga. Gewoon helemaal genieten. Jij zegt, ja, dat je dat vast kan houden. Dan ga je alweer naar dat je... Dat, Hoi. Dan gaat het alweer dat je iets moet. Want dan moet je het vast. Nee, dan, dan ben je er alweer uit. Eén ding wat mij al erg opviel... Bij Bikram yoga zeiden ze de hele tijd, hou die ogen open. Hou je ogen open. En hier ja. mag ik ze dicht doen. Ja, je mag ze dicht doen. Maar als je dat vervelend vindt... dan is er ook niemand die zegt dat het moet. En, maar maar je, je vaak als je je ogen sluit, dan kan je makkelijker voelen. Kan je ook makkelijker afsluiten van de buitenwereld een moment. Ik wil je nu vragen je handen op je bekken te plaatsen. En dan ga je het bekken dan ga je rondcirkelen om een punt heen. Als dat denken, als dat lief paard... Lelijk paard, mooi paard, ik wil dat paard hebben. Als dat wegdrijft, dan zie je uiteindelijk echt wat er staat. En dat is een mysterie. We hadden het over de populariteit van yoga. En volgens mij zoeken inderdaad veel mensen dat moment. Hè, dat ze mm -hmm. dus al die dingen weg kunnen laten. Mm -hmm. Maar doen het misschien wel verkeerd om. <laughs> Snap je, die gaan dus heel hard sporten ervoor. Ja. Terwijl je het eigenlijk inderdaad gewoon moet ervaren. Ja, nou, ik, ik, ik vind het mooi dat je dat uh, zo uh, doorziet. Ik, uh, ik vind het inderdaad, uh, ja, dat is, is wel wijs van je. Ja. Ik denk wel dat, uh, zeg maar, de versies... Uh, wil ik niet te veel meer oordelen, maar de versie van de sportscholen... dat dat wel een hype is. Maar dat de yoga, uh, zoals ik het ken, dat die blijft bestaan. Want yoga bestaat al ongeveer 5000 jaar. Morgen probeer ik een van de oudste vormen die er zijn... Dat is morgen bij de afsluiting van deze week in de praktijk met Anne van der Veen. Zometeen is er stand.nl. De inzet van supersnelrecht tijdens de jaarwisseling is mislukt. Dat is de stelling. We zijn benieuwd of u het ermee eens bent of mee oneens. Uh, dat zo direct. Nu het laatste nieuws met Jeroen Tjepkema. Radio 1. Het NOS-journaal. De vrouw die is aangehouden in verband met het doodsteken van een meisje in IJsselstein... is inderdaad de moeder van dat meisje, heeft de politie bekendgemaakt. In een huis in IJsselstein vonden agenten gistermiddag een zwaargewond meisje van 16, korte tijd later overleed ze. De hele operatie rond de zogenoemde triltoren van Rijkswaterstaat bij de A12 in Utrecht heeft 4 miljoen euro gekost. De medewerkers werden in de zomer elders ondergebracht en konden pas eind december terugkeren. Uit onderzoek bleek dat de trillingen werden veroorzaakt door de glazenwasinstallatie.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 Vier verdachten kregen gisteren veel lagere straffen dan het OM had geëist. De rechter vond dat oudejaarsnacht gezien moet worden als een reguliere uitgaansnacht. We zijn het daar niet mee eens. De oudejaarsnacht is echt anders met drank en vuurwerk, zegt het OM. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, ook dit jaar is uh, na Oud weer supersnelrecht toegepast. Wie zich misdroeg tijdens de jaarwisseling... stond de volgende dag direct voor de rechter... om bijvoorbeeld nog dezelfde dag een taakstraf uit te voeren. Uh, maar de rechter in Den Haag legde niet de hoge straf op... die het Openbaar Ministerie eiste gisteren. Justitie gaat dus ook in beroep, hebben we net gehoord. Is supersnelrecht nog steeds een goed onderdeel van het lik-op-stuk-beleid? Of komen de verdachten door gebrek aan bewijs te makkelijk weg met lage straffen... en schiet dus zijn doel voorbij? Ik praat erover met Herman Bolhaar, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie... Uh, hij Eigenlijk uh, officieel voorzitter college van uh, procureurs generaal. Dag meneer Bolla, goeiemiddag. Goeiemiddag. Um, we beginnen altijd met drie keuzes in stand.nl. Dan mag u nu maar ja of nee zeggen. En Dan uh, zometeen uitgebreid doorpraten aan de hand van de stellingen. Dan zijn ook alle nuances mogelijk. Um, maar hier komen die keuzes supersnelrecht is symboolpolitiek. Oneens. Nee, dus wij uh, stonden gisteren als OM mooi in ons hemd. Nee. Zonder de dreiging van het supersnelrecht was oud en nieuw onrustiger verlopen. Ja. En dan de stellingen. Ik roep iedereen op om daarop te, re te reageren. Iedereen die ons maar hoort. De inzet van Supersnelrecht tijdens de jaarwisseling is mislukt. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. De website www.standpunt.nl, Daar kunt u uw mening achterlaten. En dat geldt ook voor Twitter. Maar doe dat dan met hekje standpunt. Dan hebben we alles mooi bij elkaar. U eens of oneens. Um, meneer Bolhaar, ja, die stelling. Ik, ik neem toch aan dat u zegt van uh, ik ben het er helemaal mee oneens. Ja, daar ben ik, ben ik zeker mee, mee oneens. Uh, supersnelrecht is, uh, is een belangrijk middel om uh, zichtbaar en merkbaar te straffen... op uh, die zaken die ook uh, straf uh, verdienen. En dat waren an, an helaas een aantal zaken tijdens Oud Nieuw... van mensen die uh, niet begrepen dat Oud Nieuw vooral een feest moet zijn. En dat je daarbij aan de spelregels moet houden. Ja. Maar goed, we, we, we hebben die stelling bedacht... Natuurlijk aan aanleiding van de zaak gisteren in Den Haag. Dat waren de vier. Uh, de, er moeten nog van die zaken voorkomen. Dus zijn we iets te voorbaardig en te negatief, vindt u? Nou, hij moet zich goed bedenken dat, uh, dat die zaken waar de rechter beduidend onder de ijs heeft uh, gevonden, is, uh, dat wij het daar als openbaar ministerie ook niet mee eens zijn. En dat we om die reden ook hebben aangekondigd dat we in hoger beroep gaan. Dat hoger beroep uh, wordt overigens ook snel behandeld. Want in principe, als de rechtbank daaraan mee gaat werken, dan kan het gerechtshof uh, aan het eind van de maand uh, die zaken al in hoger beroep uh, behandeld hebben. Ja. Maar ja, toch was dat niet helemaal de bedoeling, toch, van het supersnelrecht? Nou, de bedoeling van supersnelrecht is vooral uh, duidelijk te maken... Dat, uh, dat er spelregels zijn in het kader van zo'n grote feestavond... die we met z'n allen serieus moeten nemen. Omdat we met z'n allen zo'n feest willen houden. En dat we dat belangrijk vinden. En als je daar niet aan houdt, dat je dan ook kunt rekenen op een uh, reactie. En dat die reactie zo vlot en zo snel mogelijk moet uh, gebeuren ja. als, als mogelijk is. Maar goed, iemand, iemand die daar dus mee te maken had gisteren... Uh, dat ging dus over zaken uit Den Haag. Die, die hoort dan mogelijk dus eind van deze maand pas... Uh, dat hij uiteindelijk misschien toch nog een zwaardere straf krijgt. Nou, het ligt toch ietsje, ietsje genuanceerder. Dit waren dus de zaken die wij aan de rechter in supersnelheid hebben voorgelegd. Er waren een zeer beperkt aantal zaken, een stuk of 15 in het totaal... van de ruim 600 zaken die wij door de politie hebben aangeleverd hebben gekregen... Er zitten nog ruim 100 mensen zaten daarvan in verzekering. Dus een flink aantal komt nog op een later tijdstip voor de rechter. Omdat dat zwaardere gevallen zijn. Maar er zijn ook heel veel die al door het Openbaar Ministerie zelf direct zijn afgehandeld met geldboetes. Je moet dan denken bijvoorbeeld aan flinke geldboetes voor stevige beledigingen van politiemensen. Bij gauw honderden tot uh, soms wel duizend euro kwijt. Ja. En die zijn al afgehandeld. Want dat valt ook onder het supersnelrecht. Dat het OM dus zelf uh, in dit soort gevallen die boete al mag opleggen. Ja, dus ja. dat zijn alle gevallen van snelle afdoening waar ook het OM in toenemende mate zelf buiten de rechterom zaken kan afdoen. Ja. Uh, de, nog even, he, want, want ook in de kranten vanochtend uh, werd ook gezegd dat die uh, afschrikkende werking van het supersnelrecht, wat dus ook een van de, van de maatregelen is, of tenminste een van de hopelijke effecten, dat dat dus nog wel meevalt, dat dat, dat, dat zelfs een beetje tegenviel. Nou kijk, het is, het is zo dat, dat de straf passend moet zijn. Dat is voor ons uitgangspunt. En dat we natuurlijk die zaken die we aan de rechter voorleggen... dat we die zorgvuldig voorbereiden. En dat, die, dat alleen die zaken in aanmerking komen die, die, die daar ook klaar voor zijn. Sommige zaken kan dat heel snel. Dat zijn eenvoudige feiten waar ook geen enkele bewijsproblematiek is. Dat kun je dan binnen drie dagen doen. Dat is dat is super snel echt waar we nu over praten. Maar er zijn ook zaken die echt langere tijd voorbereiding vragen. Omdat er wel uh, bewijsproblemen zijn. Of dat er wordt ontkend. Of dat er meer onderzoek nodig is. Nodig is. En dan kan het mogelijk zijn dat mensen wat langer vast moeten blijven... totdat de zitting soms pas een paar weken later plaatsvindt. Dus het is altijd een afwegen van voor welk geval leent het zich. Die gevallen die snel kunnen, doen we snel af. In veel, in veel gevallen doen we dat zelf. In andere gevallen zo snel mogelijk naar de rechter, maar altijd... Alleen wanneer het kan. Mm. Maar er zit nogal een verschil tussen de eisen. In, in sommige gevallen werd, uh, geloof ik, acht weken of negen weken geëist. Nou, dan komt iemand er mee weg met één één-dag-cel, uh, geloof ik. En die had hij ook al gezeten, dus die kon gelijk weer weg. Uh, Want de rechter oordeelde dat de oudjaarsnacht gewoon als een. Hij ziet die oudjaarsnacht als een gewone uitgaansnacht. Ja, en uh, kijk, de rechter heeft zijn eigen verantwoordelijkheid uh, en wij hebben de onderze. U, u, u gaat niet zeggen dat de rechter het niet goed begrepen heeft? Wij, wij hoeven het er niet mee eens te zijn. En we hebben ook aangegeven dat we het er niet mee eens zijn. En daarom kun je in Nederland dan ook in hoog beroep gaan. Dat kan de verdachte ook als hij het niet eens is met zijn uitspraak. En wij in dit geval zijn het niet eens met die uitspraak en gaan dus ook in hoger beroep van die uitspraak. Ja. Maar goed, dus met, over dat oordeel van die rechten bent u het niet eens dat, dat die oudjaarsnacht anders is dan uh, uh, of, of niet anders is dan een normale uitgaansnacht? Nou, kijk, uh, ik, uh, ik heb voldoende oudjaarsnachten meegemaakt. En iedereen die oudejaar uh, goed kent, uh, weet dat oudjaar een heel specifiek uh, feest is. En dat daar ook specifieke schermutselingen bij kunnen horen die we eigenlijk niet, niet willen hebben. Omdat we het feest zo belangrijk vinden en omdat we het gezellig willen houden met z'n allen. Hmm. Daar zijn we eigenlijk op uit. Daar hebben wij als Openbaar Ministerie en ook de politie hebben daar een belangrijke taak bij om de spelregels te handhaven. En dat doen we dus ook. En eh, daarom verzinnen wij voor Oud en Nieuw... Ja, dat, je, dat je extra alert moet zijn... en dat diegenen die, die het feestje toch een beetje verpesten... dat ja. die ook een tik over de vingers moeten krijgen. Maar, maar ingegeven ook toch door de politiek. Want die vindt dit ook. Dus die bepalen die wetten toch uiteindelijk. En, en is dan, de, dan geeft die rechter toch die uh, andere interpretatie daar. Want zo heeft het supersnelrecht toch geen zin. Als, het, als de oudejaarsnacht uh, hetzelfde wordt beoordeeld als een normale uh, nacht. Ja, maar dat valt nog maar te bezien of, dat, of die uitspraak dus in, uh, in stand blijft. Maar tegelijkertijd moeten we ook constateren dat de rechter is onafhankelijk in Nederland. En uh, de rechter kan daar zijn eigen oordeel over hebben. Maar nogmaals, in dit geval zijn we het er als openbaar ministerie niet mee eens. Dat gat tussen het vonnis en, en de eis vinden wij te groot onder deze omstandigheden. En daarom vinden we echt dat een hogere rechter daar opnieuw naar moet kijken. Ja. Uh, we hebben even wat, wat rondgebeld voor wat reacties ook van, van anderen. Uh, Bart Nooit gedacht van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten. Die zegt uh, volgens hem... Uh, is met het supersnelrecht voor een verdachte heel gunstig om te ontkennen in plaats van een schikking met het OM te treffen want dan wordt de zaak via het supersnelrecht behandeld en dan krijgt hij een lagere straf dat kan toch niet de bedoeling zijn? Eigenlijk? Nou, maar die reactie die begrijp ik eerlijk gezegd ook niet helemaal. Dat is ook niet in overeenstemming met de praktijk die wij, die wij zien. Want verreweg de meeste mensen accepteren een, een, een OM-beschikking. Dat is een, een, een OM-straf die wij buiten de rechterom kunnen, kunnen opleggen voor lichtere gevallen. En dat, dat, kan, dat kunnen flinke geldboetes zijn. Maar over het algemeen weten mensen heel goed wanneer ze fout zitten en uh, accepteren die straf ook, omdat ze zelf ook vaak vinden... dat ze, dat ze er liever snel vanaf zijn. Uh, en dat kunnen toch stevige straffen zijn. En aan de andere kant geldt ook daar, als je het niet eens bent met zo'n OM-boete... Dan, uh, dan hebben we dat netjes geregeld, dan kun je een hoog beroep bij de rechter. Maar onze praktijk laat zien dat verreweg de meeste mensen... een boete accepteren als ze die van ons krijgen. Dus het heeft geen zin om te ontkennen, waardoor je dus eigenlijk de boel een beetje vertraagt... want dan zou zo'n zo rechter kunnen zeggen van... nou, dan moet er maar meer bewijsmateriaal op tafel komen... Nee, dat, dat, lijkt mij, dat lijkt mij niet zo'n zo goede opstelling als, als het daadwerkelijk gebeurt. Dus aan de andere kant moet iedereen dat voor zichzelf bepalen. Uh, wat, wat voor een opstelling je daarin kiest. En uh, daar kan ook een advocaat bij aan de pas komen die daarover kan adviseren. Dat is, uh, dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Wij vinden onze verantwoordelijkheid om die zaken die je snel kunt afdoen, om die snel, zichtbaar en merkbaar af te doen, zodat iedereen ziet. Het is zinnig om je aan de regels te houden. Het is voor iedereen beter, het is voor iedereen prettiger en plezieriger. Laten we dat met z'n allen doen. En als je het niet doet, ja, dan word je afgefloten en dan krijg Peter Oskam van het CDA, uh, oud-rechter trouwens, zegt: uh, uh, ja, was wel voorstander van, van dat supersnelrecht samen met VVD en PVV in, in dat kabinet. Uh, maar hij zegt: ja, eigenlijk tijdens de jaarwisseling of bij voetballen moet je het niet inzetten. Veel te complex, langer tijd nodig om bewijslasten rond te krijgen. Het werkt wel bijvoorbeeld bij winkeldieven en uh, junkies, oordeelt hij. Ja, weet u, ik zei het uh, daarnet ook. Het is een kwestie van, van selectief erin zijn. Je moet het dus in die gevallen doen die zich ervoor lenen. Voor die gevallen waarin het eenvoudig is, waarin het goed vastgesteld is. En waarbij je ermee vlot met een compleet dossier naar de rechter kunt. Dat doen we ook. Want in, in maar een zeer beperkt aantal gevallen, die 16 waar we nu over praten, wordt dat supersnel recht toegepast. In het grote gros van de gevallen zijn ze of nog lichter, dan kunnen we het zelf afdoen, of er zijn een aantal gevallen die zijn zwaarder. Daar willen we goed naar kijken en er moet meer voorbereiding aan te pas komen. Die komen dus op een later tijdstip. dus goed kijken goed afwegen en alleen die gevallen die passend zijn... en die zijn er, snel kunnen afdoen. Ja. Oscar wijst ook nog even naar de, naar de slachtoffers. Hij zegt, uh, ja, die staan vaak met dat supersnelrecht met lege handen... want ook uh, claims die worden nu niet zorgvuldig voorbereid. Nou ja, dat is veel te somber. Ook dat is niet het beeld van onze praktijk. In, in veel gevallen, ook die gevallen die wij zelf afdoen... is het juist zo dat het slachtoffer heel snel schadevoeding krijgt. En wij streven er ook naar om in al die gevallen waarin er schade is... die schade direct mee te nemen. Dat kan dus betekenen dat je, als je, als je een mishandeling... of een vernieling te duchten hebt gehad... dat je direct geweld wordt door de officier van justitie. Uh, morgen ligt 250 euro voor u klaar. Om, uh, om die schade te, uh, te genoeg te doen. En mensen blijken daar heel blij mee te zijn. We doen het ook zo informeel mogelijk. Hè. We gaan er geen brief over. Sturen, we gaan daarover bellen. Dan kan het snel geregeld zijn, dus juist in die kleinere schades... Eh, hebben wij een enorme toename van het aantal schadevoedingen gezien... en zien wij een enorme tevredenheid van het publiek... dat men merkt, hey, er gebeurt wat, er wordt wat aan gedaan... en ik blijf juist niet in de kou staan als slachtoffer. Hmm. U vindt het supersnelrecht zeker geslaagd... in ieder geval geen symboolpolitiek, want dat woord las ik ook een paar keer vandaag. Nee, dat, er, is, er is geen sprake van symboolpolitiek... het is wel sprake van het serieus nemen van, van het handhaven van de regels. En dit is een onderdeel van het handhaven van regels... Er zijn er dus ook allerlei mensen die nog weer aanvullende ideeën hebben. Uh, Zelde Oskam weer, die pleit voor een themazitting. Hij zegt, dan kun je toespitsen op de jaarwisseling. Media er ook bij uitnodigen. Uh, maar ja, dan heb je wel iets meer tijd nodig om de zaken voor te bereiden. Ziet u daar wat in? Nou, in alle, alle goede ideeën zijn welkom. En veel van die ideeën gebruiken wij nu ook al. De thema, themazitting is ook bij ons een bekend fenomeen voor verschillende eh, zaken, zoals uitgaansgeweld of, eh, of discriminatie... zijn dat vormen die we al gebruiken. En eh, voor Oud en Nieuw kiezen we er nu voor... om een, op een meersporenbeleid eh, snel, eh, passend... En zaken die ingewikkelder zijn, die duren wat langer en die komen later voor de rechter. Dus het gaat langs meerdere sporen tegelijk. Ja. En Jan-Willem van der Pol, die is van de stichting Waardering, Erkenning, Politie. Uh, die gooit het weer over een andere boeg. Hij pleit voor een sociaal isolement. Hij zegt uh, dat is eigenlijk de enige manier om raddraaiers aan te pakken. Dus dat betekent dat je niet meer uh, bijvoorbeeld bij je voetbalclub mag komen. Uh, bij Autopech komt ANWB je niet meer helpen. Nou ja, dat zijn een paar van die voorbeelden. Gelooft u daarin? Nou, laat ik het zo zeggen. Wij redeneren vanuit het strafrecht. Wij zijn van een strafrechtstoepassing. Daar wou ik me eigenlijk maar toe beperken. Het is belangrijk dat we, dat we, dat we gewoon duidelijk zijn over de vraag... wat, wat, wat is toelaatbaar en waar gaat men de schreef over? En als je de schreef over gaat, ja, moet je er eigenlijk op kunnen rekenen... dat er vanuit het strafrecht een reactie komt... En daar zijn wij voor. En uh, dat, is, uh, dat is onze verantwoordelijkheid die wij ook invullen op deze manier. En, en deze zaken staan nu nog niet in de wet, hè, dus daar kunt u niks mee? Nee, en, en ik vind ook niet dat je erin in, in moet gaan doorschieten. Het belangrijke is, uh, nogmaals, uh, is voorspelbaarheid... is een goede pakkans, is een, is een strafkans. Zodat we van elkaar weten, uh, als je iets misdaan hebt... dan kun je op een reactie rekenen. En als je slachtoffer bent en schade hebt geleden dan zullen we er ook zoveel mogelijk aan doen om uh, die schade te herstellen. Ja, ja. Maar toch hé, nog even die afschrikkende werking. Want dat is zeker een onderdeel van dat supersnelrecht. Hè. Je weet dat je eventueel dus in de kladden gegrepen kan worden. Toch denk ik dat ja, er zullen er een paar zijn misschien... maar toch heel veel mensen zullen niet uh, van tevoren bedenken... van nou, ik ga eens even lekker een agent in elkaar slaan of zo. Nee, maar uh, het is natuurlijk wel zo dat we het uh, signaal met elkaar moeten afgeven... dat uh, dat, dat soort dingen niet kunnen. Uh, veel van die, uh, van die feiten gebeuren ook onder invloed van uh, enorm veel alcohol... Uh, maar daar kun je wel iets aan doen. Je kunt namelijk tevoren wel uh, tegen jezelf zeggen van... luister eens, laat ik, laat ik me eens een beetje in de hand houden. Laat ik eens een beetje gaan uitkijken met het alcoholgebruik. Dus het is natuurlijk ook weer niet zo dat, uh, dat alles je zomaar overkomt. En het is tegelijkertijd zo dat we de politie en de hulpdiensten in staat moeten stellen om hun werk te doen. Die zijn er voor ons allemaal. En als die dan ernstig gehinderd worden of als die zelfs geweld te duchten hebben. Ja, dan is het toch zo dat, dat ik toch voor niemand hoef uit te leggen dat we dat nou. met elkaar eh, niet willen in dit land. Nee. nee, dat zeker. Maar de vraag is even of dat supersnelrecht daar dan een belangrijke rol in speelt. Nou, een belangrijke rol in speelt in zoverre dat, uh, dat uh, wij die spelregels serieus nemen. En dat, dat het niet zomaar is van een, uh, van een loze belofte, een loze kreet. We vinden dit belangrijk met elkaar. Dat hebben we uitgesproken. We willen het feest uh, willen we handhaven. Daar horen regels bij. En degene die dan die regels uh, op, met, met de korreltjes zout nemen... Ja, die, uh, die kunnen dan toch wel op een reactie rekenen. En ja. dat, dat blijkt dus ook vandaag. En het blijkt ook met degene die een taakstraf gisteren al hebben uitge, uitgeoefend. Ja. Goed, uh, Herman Bolhaar is uh, de hoogste van het Openbaar Ministerie. Je praat met ons mee vandaag in stand.nl. We gaan naar onze luisteraars. En dan kom ik zo meteen graag bij je terug, meneer Bolhaar... om de reacties uh, door te nemen. Uh, de stelling dus, de inzet van supersnelrecht tijdens de jaarwisseling... is mislukt. Daar is al de hele ochtend op onze site op gereageerd. Althans, vanaf een uur of één zo'n beetje. Um, bijna duizend mensen gestemd. 81% is het eens met de stelling, 19% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreek me van mij. Ik ben wat het openbaar ministerie betreft... ben ik het mee eens dat het geslaagd is. Uh, de, de straffen die ze, gekregen, of die ze zouden gekregen moeten hebben... Uh, tegen de feiten die ze gepleegd hebben, uh, vind ik heel normaal... Maar de aanvluiting is de rechtspraak. Het is toch niet te geloven meer dat dus iemand die een agent uh, uh, uh, slaat en mishandelt... dat hij met één dagje en een paar uurtjes werkstraf uitkomt. Ik ben dan ook heel blij dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat. Want ik vind toch dat wij hier in Nederland veel rechters hebben... die nog een beetje de, de, uh, ja, de mentaliteit hebben van, uh, van de jaren van 60, 70. Alles moet kunnen... En het ministerie, en het lijkt me over een soort, dat gevoel heb ik, dat het een beetje een verzet is tegen de minister, die die strengere straffen en dan door het Openbaar Ministerie uitgepluist, dat ze zich daar tegen bezetten. Want dit is gewoon echt belachelijk. Oké, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. goedemiddag. Ik vind het sneller als sichtpust een goed idee. Kijk, u moet gewoon twee dagen zijn meneer, meneer, wacht, wacht even. Praat u een beetje ver af van die telefoon, of niet? Want het is heel moeilijk te vragen. Is het zo lekker? Iets dichter erin praten, graag, ja. Oké. Okay. Uh, nou, het vind op zich vind ik, een, vind ik een goed idee. Kijk, uh, er zijn nog feestdagen, er zijn soms al miljoenen mensen op straat. Zeker op z'n avond, als Audi-jaarsavond en eh, het feit dat zo'n rechter in Den Haag... dan zegt van ja, het is een normale uitgaansavond. Dat is natuurlijk flauwekul. Want er zijn het, oh, zeg maar rond middernacht... er zijn 10 miljoen mensen op straat. Eh, er zijn vreugdevuren, vuurwerk, veel drank... veel champagne. Nou, dan gaan er veel dingen mis. Ja. Dus dan moet je op een snelle manier daarmee om kunnen gaan. En eh, wat het Openbaar Ministerie dan zegt... nou ja, wat ik net ook al zei... Denk ik denk ja, dat, dat, dat klopt wel. En we doen het ook op een avond als koninginnacht, wat eigenlijk ook een dag voor Vrijdag is. Dus zou je het ook kunnen zien als een gewone uitgaansavond. Ja. Dus ja. het snel... Het Superstelrecht al zich vind ik een goed idee, maar de manier waarop het opnieuw Nieuwjaarsnacht is uitgevoerd is natuurlijk een ongelofelijke aanfluiting. En, en dat zit dan vooral aan de kant van de rechter inderdaad, zegt u. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Stoffen de Vries in Groningen spreekt u. Ik viel van verbazing van mijn stoel gisteravond toen ik op het journaal hoorde dat die mensen uh, voor een ziek familielid uh, moesten zorgen. En uh, dat ze aan het werk moesten. ik denk van dat kunnen ze toch ook van tevoren bedenken. Ik ben het helemaal met deze meneer eens dat uh, je hoort je niet te bemoeien met de rechtspraak, daar hebben we rechters voor. Maar ik denk dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking dit toch wel een aanfluiting uh, vindt. Ja. Maar ja goed, de, de, Bolha zegt het ook, hè? Wij, wij hebben ons best gedaan als justitie. En ze gaan natuurlijk ook nu in beroep ja. omdat zij het er ook niet mee eens zijn wat er nu aan uitspraak is gedaan. Zeker. En die meneer die zegt ook, wij gaan in hoger beroep en we zijn het hier niet mee eens. En uh, ja, de rechter die, uh, die kijkt natuurlijk naar het uh, wetboek van strafrecht of, of wat er maar van op toepassing is. En dat zal ook allemaal wel in de haak zijn, dat geloof ik ook wel in. Maar dan moeten ze in de politiek, moeten ze daar iets op bedenken dat uh, deze mensen dus... Uh, uh, uh. Wel bij wijze van spreken acht weken achter slot in Grendel uh, kunnen. Want ik denk dat het feest dan volgend jaar een stuk rustiger uh, zal verlopen als die mensen echt uh, een sanctie uh, opgelegd krijgen. Hier lachen ze om. Ja. Dank u wel. Stampen goedemiddag. Ja, ik vind taakstraf straf ook lachertjes, want uh, het is gewoon te licht en de wetgeving moet gewoon veranderd worden. Anders gaan, de, gaan ze gewoon door. En ik kan me voorstellen dat de rechter van zijn kant ziet uh, dat elke dag dezelfde is. Maar je moet bij bijzondere dagen toch weten uh, hoe je je moet gedragen. Omdat het toch, uh, toch een leuke dag zou moeten zijn. Dus de wetgeving moet gewoon veranderd worden. Ja. Dan, kun, kan, dan kan de rechter pas wat doen. Uh, dank u wel. 0800-1101 voor uh, laatste reacties. We zijn van harte welkom. 0800-1101. De inzet van supersnelrecht tijdens de jaarwisseling is mislukt. stap.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Steven Schukking. Ik wilde ook reageren. Ik ben het inderdaad uh, ermee eens dat het snelrecht heeft zeker niet gefaald heeft. Maar uh, helaas ook niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ik denk dat in Nederland, en dat je dat wel mag stellen, is dat uh, rechters soms heel subjectief kunnen oordelen. En dat is eigenlijk in dit geval ook gebeurd. En ik denk zeker dat als je in hoger beroep gaat, dat een tweede rechter dat op een hele andere manier uh, kan bekijken. Daarnaast vind ik overigens, ik heb bij mijn studententijd ook wel eens wat kattenkwaad uitgehaald... maar nooit iemand op zijn gezicht geslagen en zeker geen uh, hulpverleners en anderszins. En ik vind dat je altijd nog uh, verantwoordelijk bent voor de daden die je verricht, mm. ook al ben je zo dronken en zijn de vrienden en alles om je heen. Uh, uh, uiteindelijk begint het daar allemaal uh, natuurlijk, uh, ja. uh, dat, uh, dat, het, uh, dat we het uh, met z'n allen zijn natuurlijk. We moeten ons uh, normaal gedragen over het algemeen. Ja, helaas uh, werkt dat niet en is dat een soort uh, droombeeld. Uh, Stappen het TNL, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met Frank Arnold. Ah, Frank. Uh, Hoi. Uh, nou, dat snelrecht, dat is dus wel gelukt. Alleen ja, het, uh, het is een beetje slecht uitgepakt. Ja, nou moeten we daar ook nog even afwachten, want dat zegt Bolhaar ook terecht natuurlijk. Er komt een uh, beroeps, hoogberoepszitting, dus uh, dan moeten we nog ja. afwachten of de rechter het daar dan ook uh, als zodanig beoordeelt. Maar uh, voorlopig uh, heeft het een onbevredigend gevoel ook bij jou? Nou ja, ik vind wel dat uh, snelrecht is wel een goed idee. Maar uh, het moet wel allemaal zorgvuldig voorbereid zijn. Ik bedoel, het moet gewoon uh, het moet wel, uh, hand en voet hebben. En dan moet Je moet wel... Uh, ervoor zorgen dat, uh, dat de bewijzen er zijn en dat uh, het zorgvuldig voorbereid is. Ja. Dus uh, ja, haast en is hetzelfde goed. Ja. Maar op zichzelf is het wel een goed idee om ja. die, uh, om die uh, uh, zaak zo snel mogelijk af te handelen. Ja. Maar dat geldt eigenlijk altijd. Ja. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Ik wil een staalverdrijf houden ten voordele van de rechters. Oh. Ik vind namelijk dat de rechters die zijn goed opgeleid een, een dag als dag of nieuwjaarsdag is voor de wet precies hetzelfde als een andere wet. Die mensen, die rechters, die hebben van tevoren, hebben ze, weten ze dat ze voor snelrecht in aanmerking komen. Ze weten van tevoren precies wat voor maatregelen er op een andere dag uitgezonden worden of gegeven worden. En ik ben het dus er volkomen mee eens, het heeft geen zin om iemand zijn toekomst te verpesten omdat hij één keer in de fout is gegaan. En hoe dat het dan toevallig in de oudejaarsnacht is? Dat maakt mij echt niet uit, en de rechters dus blijkbaar ook niet. En ik verwacht ook niet dat het, als het Openbaar Ministerie in beroep gaat, dat ook maar enig effect zal hebben. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, de Wingerink. Zeg hem maar. Ik vind het ontzettende slappe hap wat het tegenwoordig in Nederland is. Als je iets aanricht, dan moet je ook gewoon op de blaren gaan zitten. En dat mag wel wat harder. Ja. Zo ging met de conclusie gewoon. Oké, okay, nou, kort en krachtig, dank je wel. goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met uh, Walt Hoeven uit Breda. Dag meneer Hoeven. Hoi, uh, ik ben oneens met de stelling. Ik vind het een, een, een hele mooie testcase geweest. En ik ben heel blij dat de rechterlijke macht heeft gezegd... van wij kunnen niet uh, op zo'n korte termijn uh, zo zwaar straffen. En ik hoor meneer Bona zeggen van... Uh, we hebben dat zorgvuldig voorbereid. Maar dat kan toch niet, als zelf op uh, 2 januari uh, de mensen voor de rechter gaat brengen... Dus ik ben heel blij met, uh, met de optreden van, uh, van de rechterlijke macht. Ja, ja, eigenlijk wat die meneer net ook al zei van, uh, uh, eigenlijk bent u het wel eens met die uitspraken, de, terwijl uh, toch veel bellers daar wel moeite mee hebben. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uh, uitzending? Ja. Je bent de laatste zelfs. Hoi, zeg maar. spreek met Veits met Leeuwen vandaan. Nou, ik vind gewoon, je wordt te veel gepraat. En er wordt helemaal niks gedaan. En dat hebben je in haar gezien. En dan gebeurt hetzelfde weer. Als jij iets uit? Ik ben met de vorige sprekers volkomen eens. Dan moet je ook zien dat er wat een keer wat gebeurt. Maar hier gebeurt nooit wat. Moet er moeten weer hoger beroep komen. Terwijl dat je het ook gelijk en mm -hmm. zeggen: dit is gebeurd, dat pak ik aan. En anders betalen ze de woel, Maar Pak toch eens een keer in Nederland de zaak En hier gebeurt niks. Andere landen pakken ze veel, veel harder op. Meneer Veits, dank u wel. Uh, snel terug naar Herman Bolhaar, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Daarmee de hoogste baas van het uh, OM. Uh, even wat een van die laatste bellen zei. Van, uh, kan het inderdaad wel zo snel, zo'n zaak? Ook van, van jullie kant, vanuit het OM. Ja, dat, dat kan zeker zo snel, omdat wij daar goed naar kijken. U ziet ook dat we dat in een zeer beperkt aantal gevallen gedaan hebben. We hebben zelfs één, één geval nog teruggetrokken voor de zitting... omdat we echt vonden dat we daar nog uh, langer tijd voor nodig hadden. Maar dit zijn eenvoudige gevallen... waar ook geen, geen grote discussie is over het, over het gebeuren. Mm. En die kun je echt uh, op deze manier aan de rechter voorleggen. De rechter heeft natuurlijk ook gewoon uitspraak gedaan. Hè? Er is geen enkel geval aangehouden of, uh, of teruggestuurd. De rechter heeft gewoon uitspraak gedaan. Alleen op een andere manier dan wij hadden gewild. Ja. En Ik ben blij dat een heleboel uh, luisteraars uh, ook steun uitspreken voor die aanpak van het openbaar ja. ministerie. Nou ja, er zijn ook een paar mensen, dat vind ik toch opmerkelijk... want inderdaad het gros van de mensen zegt inderdaad... Van, ja, veel te slap uh, de straffen die er dan nu zijn uitgesproken door die rechter... maar er zijn toch ook een paar mensen die aan de kant van de rechter gaan staan... en zeggen van ja, waarom uh, zou het op oudjaarsnacht... Als je, stel dat je één keer in de fout gaat met, een, met drie glazen champagne op... Uh, waarom zou dat dan anders moeten gelden dan uh, gewoon op uh, 23 augustus? Ik noem maar wat. Nou, omdat iedereen weet dat het oude jaar een heel bijzonder feest is. Waar heel veel mensen op de been zijn, buiten zijn, oud en jong. Met vuurwerk, met, met, met alcohol, met, met feest, dansen en springen. Dat is, dat is heel plezierig, maar je moet ook een beetje uitkijken. Iedereen is daar verantwoordelijk voor, voor het feest. En het zijn allemaal volwassen mensen waar het, waar het hier over gaat, die moeten nadenken. En die verantwoordelijkheid, die, die nemen wij vanuit het strafrecht. Maar iedere burger moet ook zijn eigen verantwoordelijkheid en ook de grenzen van die verantwoordelijkheid goed kennen. en dat betekent dat betekent zelf in de hand moet houden. Als je dat niet doet, dan ben je verantwoordelijk voor de gevolgen en in dit geval ook voor de straf die opgelegd wordt. Maar dat geldt op 23 augustus ook, alleen dan krijg je dan waarschijnlijk dan een veel lagere straf dan nu in de Oudjaarsnacht. Nou, dat is, dat is, dat is, dat is een beetje een vertekend beeld. Uh, voor Oudejaar, oude omdat het zo bijzonder is, hebben we natuurlijk extra hoge strafeisen. Maar in die zaken die wij als Openbaar ministerie afdoen waar we geld moeten opleggen, gaat het ook al gauw om, om honderden euro's. En dat zijn toch, in ieder geval vind ik dat nog steeds hele stevige straf hoor. Als je, als je, als je daar, daar op wordt aangesproken. Ja. En nogmaals, het belangrijkste is snel weten waar je aan toe bent en elkaar serieus nemen. Ja, eh, nou ja, heel veel bellers inderdaad, toch, ja, dat moet u in ieder geval goed doen. Die staan, staan aan uw kant en die zeggen, we hadden dus in die zin hadden we beter vandaag de rechter uit kunnen nodigen. Maar ja, die. Die doen dat niet zo snel natuurlijk, um, uh, want die zeggen toch inderdaad... het ja, is te slap uh, wat, wat er nu wordt uh, gedaan. Ja, en uh, ik denk vanuit het Openbaar Ministerie... bezien nogmaals, het, uh, het moet gaan om een, uh, om een duidelijke reactie... Uh, op, op feiten die, uh, die ook een reactie vragen. Uh, dat zijn de feiten die we hebben voorgelegd. We zijn er selectief in. We kijken goed naar uh, welke feiten er voor in aanweging ja. komen. En we denken goed na over de straffen die wij vragen. Die, uh, dat, is, dat is ons werk en ja. dat nemen wij serieus. U gaat ermee door kortom. Dank u wel. Herman Bolhaar, voorzitter, college procureurs-generaal... over het uh, supersnelrecht. U kunt blijven stemmen op onze site. Er is in de percentage niets... Heel veel veranderd, maar wie weet aan het eind van de middag wel. We gaan naar de onderwerpen voor Dit is de Dag, zometeen na twee uur. Thijs van der Brink. Goedemiddag, ja, we gaan hebben, het hebben over een onderwerp wat hier een beetje bij aansluit. We gaan het hebben over de haltstraffen. Arina Kruithoff is bij ons de gast, zij is directeur van HALT en ze komt bekendmaken hoeveel jongeren zij eh, zo'n haltstraf heeft gegeven rond de jaarwisseling. Verder is staatssecretaris Jetta Kleinsma te gast. Ze gaat een participatiewet invoeren. Dan moet je als bedrijf verplicht een aantal arbeidsgehandicapten in dienst hebben. En ze gaat vertellen hoe ze dat gaat doen. En verder gaan we nog praten met Joop van Riezen over de nationale.